Na het aannemen gisteren van de donorwet in de Eerste Kamer hebben ruim 30.000 mensen zich geregistreerd in het donorregister. Bijna 25.000 mensen willen geen organen afstaan. Bijna 2800 mensen wilden dat juist wel. Nog eens 2200 mensen laten hun nabestaanden beslissen. Door de nieuwe wet ben je vanaf de zomer van 2020 automatisch donor, behalve als je je laat registreren dat je dat niet wilt. Duizenden mensen die al geregistreerd waren, hebben hun keuze al aangepast. De top van verzekeraar ASR krijgt een flinke salarisverhoging. De komende twee jaar gaat het loon van de Raad van Bestuur met meer dan twee ton omhoog. Een stijging van bijna 67 procent. Volgens de verzekeraar is de loonverhoging noodzakelijk om te blijven concurreren met andere verzekeraars in Europa. Toch zouden de lonen voor Europese begrippen nog aan de lage kant zijn. En de Oekraïnse oppositieleider Michael Saakashvili gaat in Nederland wonen. Maandag werd hij in Oekraïne uitgezet. Via Polen is hij naar Schiphol gereisd. Saakashvili is getrouwd met een Nederlandse vrouw. Hij komt oorspronkelijk uit Georgië en was daar negen jaar president. Later werd hij gouverneur in Oekraïne, maar beschuldigde later de machthebbers van corruptie. Officieel is Saakashvili staatloos.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 Er staat file op de A5 hoofddorp richting Amsterdam voor de aansluiting met de A10 5 kilometer en op de A16 van Breda naar Rotterdam bij knopen Terbregseplein, 3 kilometer met 20 minuten vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil, de rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM! Met nu ZFM luncht. Goedenavond! Mag ik mag u even aan u voorstellen, mijn naam is Sir Keller. Hoe? Keller? Theo, Theo Keller. Ik ben. Brief bij mezelf. dat kan je ook zeggen. Ik werk hier op het uh, hulppostkantoor, hulppostkantoor, vroeger werken we daar met een mannetje of tien, maar ja, tegenwoordig, PTT is aan bezuinigen, dus ik moet het allemaal alleen doen, hè. Brieven rondbrengen, telefoon al achter het loket zitten, daar word je gek van, hoor, achter een loket. S'morgens om negen uur zit ik al achter een loket. Negen uur! Ja, ik doe niet open. <lacht> Kopje koffie, bolletje, dan gaan we eens kijken wie er is, hè. De eerste was vanmorgen een meid van een jaar of twintig. Ik zeg, uh, wat moet je? Ja. Nou, zei ze, ik wil, graag een, uh, ik wil graag een telegram opgeven. Ik zeg, de ken, ik zeg, wat moet erin? Nou, zei ze, zet u er maar in. Ja, stop. Ja, stop. Ja, stop. Ja, stop. Ja, stop. Ik zeg, dus in zijn acht woorden, wordt hetzelfde maar mag er nog twee keer ja, stop bijzetten. Zei ze, nou, dat wordt te gek. Hij komt maar één nachtje. Ja. Je mag van alles mee als een loket. Probeer je er nog een vent met een valsbriefje van honden te betalen vanmorgen? Ik zeg, wat gaan we doen? Hij zei, betaal. Ik ze met een valsbriefje van honden. Is die vals? Ik zit de ziet er zelf ook wel. Nee, die man dat zie je niet. Hij zegt, hoe ziet u dat nou zo gauw? Ik zeg, nou, dat zie ik door mijn jarenlange ervaring van mijn geld omgaan. Hè. Zeg, eigenlijk in de eerste plaats, het papier voelt andersom. In de tweede plaats, de kleur is fletser. In de derde plaats, het watermerk klopt niet. En in de vierde plaats schrijf je honderd met een D en niet met een T. <tie> Het is opletten, gelagen, het is uitkijken. Hij verlaat later, zonder de twee kerels daar gelijk aan mijn loket. Wordt ineens druk. Zegt die ene, ja, ik wil graag een nieuwe gieroparts hebben en dit is mijn vader. Ik zeg, hoezo ook, dit is mijn vader? Ik zeg, ben je nog minderjarig of zo? Zegt die, nee, maar ik heb gehoord, als je een nieuwe gieroparts wil hebben, moet je jou meenemen. Humor. Humor. Ik zeg tegen hem, ik zeg, uh, ik zeg hoe heet je? Hij zegt, uh, Jan L.U.L. Jan L.U. Ik zei, nou, ga dan eerst je naam laten veranderen, maar ik ga hier echt niet voor Jan Lul zitten werken. De geloof ik er zelf over, Hij weg, half uur later komt hij terug. Ik zeg, heb je je naam laten veranderen? Hij zei, ja, ik zei, mooi, weet je nou, zit die Kees LUL? Maar goed, dan ga ik tussen de middag een beetje brieven stempelen. Dat moet ook gebeuren natuurlijk. Brievenstempel is heel afwisselend werk, hoor. Ook mensen denken dat het eentonig werk is, maar die vergeten, je hebt iedere dag een nieuwe datum, hè. Nou, daarna ga ik de Porsche rondbrengen, hè? Allerlei soorten Porsche, leuke Porsche, vervelende Porsche, allerlei soorten zitten ertussen. Net nog een rouwkaart. Die geef ik altijd persoonlijk af, ik vind even netter, hè? Dus ik bel aan bij die man, ik zeg: Kijk eens, ik heb u een uh, rouwkaart. Ho, zit die man, ik zie het al, mijn zwager is overleden. Ik zeg: Hoe kan je dat nou zien? Je hebt de envelop nog niet eens overgemaakt. Zet je nee, ik herken zijn handschrift. <lacht> We hebben weer een boerderij, hè, Een Boerderij, kom er net vandaan, komt zo'n in naar buiten. Ik zeg, kijk eens, mevrouw, ik heb u een brief die is bij een luchtpost gekomen. Zit denken dat ik dan geloof, ik zie je net je fiets tegen de hek al zitten. Ja. Met je geloof ik, niet, nee. Maar het leuke is wel, van met de post rondgaan, je komt in contact met de mens. Met de mensjes, hè, je komt in contact, hè. Die, een babbeltje maken, klachten hoor je ook veel, hè, van... Jongen, uh, jongen, jonge, postbode, wat is het toch duur, hè, om een brief te versturen tegenwoordig. Ik zei, nou, doe ik niet goed. Je bij je handen inkleden en je gratis brieven versturen. Je moet alleen even weten hoe. Ik weet het. <lacht> het is heel simpel. Als je nou eens gratis een brief, dan heb je zo wel eens dat je gratis een brief wil versturen. Heel simpel. Neem je gewoon een envelop en dan schrijf je aan de voorkant je eigen naam en adres. Aan de voorkant. En op de achterkant het adres waar je nu toe moet, dan gooi je hem zonder voorzegel op de bus. Volgende dag wordt hij bij je thuis bezorgd, met strafwoord. Dan betaal je niet. Je zet er gewoon op: een Retour, afzender en. Hup, daar gaat je moet hem even weten, maar hij. Je wordt hem naar huis uit. Ga je dan toch discreet? Ja, wat ben je? Oh jee. Oh. past niet. Niet vouwen. Hij zal er toch in motten. Nou, maar oplossing. Ah, nou, wordt altijd bezorgd, hoor. wat er ook gebeurt, hoor. Wat ook zo geinig is, ik ben zelf een enorme verzamelaar, hè? Oh ja? Ja, ik ben een enorme... Ja, ja ik heb verzameld lach. Ik ben eigenlijk, zeg maar, een uh, vitalatist, hè? Dat je zegt, hè? Nee, een uh, vitalatist. Nee, hoe heet dat nou? Een... Een vibrafonist. Een vibrafonist. Vibrafonist. Vlaterist. Een filatelist. Ja, ik ben een filatelist, hè? Mijn broer die verzamelt alleen kinderpostzegels. Dus dat is een pedofilatelist, maar... Ah, oh, een in interessante hobby. Volgende week komt er weer een nieuwe zegel uit van Indales. Nieuw procedé, hoeven hoef je niet nat te maken, die zijn zelfklevend. Nou, die... Aangetekend. Nou, we zo even persoonlijk afgeven, aangetekend. Oh okay. jee, hij doet het niet. Ik sta op die verre vlecht te drukken, maar er komt geen geluid. De hele straat gaat heen en weer. Doet hij niet? Zou je altijd te zien, televisie erbij, doe de bellen niet. Nou, geef niet. Ik imiteer een bel, ik ben van alle markten thuis. Bel. André van Nu herkende hem al met uh, zijn uh, conferentie van de postbode. Ook in het teken van Valentijn. En Ron die zei, oh hè? Uh, Valentijn, postbode... Ja, Ron, dat was toch vroeger zo dat de uh, postbode nogal geliefd was ja, uh, dat, uh, bij de huisvrouwen? Ja, toch? daar heb ik nu al de verhalen over gehoord inderdaad. Precies, net als uh, zo heb je van die beroepen, net als de melkboer. Hè? Ja. Uh, ja, dat, dat was, dat was dat er ook okay. geweest vroeger, tenminste het hulpje van de melkboer. Jij was het hulpje van de melkboer. En de melkboer ja. die bleef wel eens een keer wat langer weg. Ja, zie je wel. Dus ja. nu begint ja. het met de dagen. Ja, ja, ja, ja. Maar ja, helaas hebben we geen conferenties over melkboeren. Nee. Maar goed, we gaan gauw door, want anders dan redden we het allemaal niet, want we hebben nog maar 50 minuten. Wat gaat het Snel? Ja. Je kan die klok toch terugzetten? <lacht> Artiest in het licht. Een leuke ook een beetje met een ode met een knipoog naar Valentijn Bart Herman is jarig vandaag. Je liet alle.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 het en wacht mijn leven lang. Ik proef je lippen en je wijn. Waarom, waarom? Ik ben zo bang alleen te zijn. Take fun your heart. Ja mensen, Bart Herman, ik ga dood aan jou. Um, hij is vandaag jarig. Hij is geboren in, uh, op 1959, op 14 februari, in België, in Wevelgem En zijn volledige naam is Bartje Pol, Frans Herman. Nou, het was voor mij even de verrassing van de avond gisteren... toen ik aan het zoeken was naar de jarige uh, artiesten voor vandaag... En ik denk, ja, dit nummer ga ik u echt niet onthouden. Ik vond het zo verschrikkelijk mooi en zo mooi ook voor Valentijn. Een echte prachtige liefdesode. Um, naast een zanger is Bart Herman ook een auteur, componist. En naast het schrijven van zijn eigen teksten... heeft hij ook verschillende liedjesteksten uit het Engels vertaald... en uit het Frans, Duits, zelfs Spaans, allemaal naar het Nederlands. En die worden dan dus gebruikt door hemzelf. Maar ook door vele andere zangers. Uh, Louis Neef zong bijvoorbeeld in 1979 het liedje Annelies... uit Sas van Gent in Zeeland. En Herman zingt hier een vervolg over in Annelies het weerzien. Oh, dat is trouwens weer heel wat anders. Ik dacht dat het even doorging op die vertalingen, maar dat dus niet. Um, goed, dat was uh, uh, Bart Hermans. Uh, wat mij betreft uh, een, een prachtige zanger... die ik uh, hoogstwaarschijnlijk toch wel wat... Vaker gaan luisteren. Uh, ik kijk even naar Ron. Ron, ben je alweer zover om uh, wat cultuur te gaan doen? Of zeg je van laten we maar even. Nou ja, uh, <coughs> zeg het maar, want ik sta voor jou altijd klaar natuurlijk. Kijk, maar het gaat, gaat om de luisteraars. Ja, precies, ja, ja, ja precies, maar ja, ja. om de luisteraar te bedienen. Met ja, oké. Okay. Dan, uh, ik, ik. dan ga ik nu jouw muziekje inzetten. En dan gaan we weer even een paar fijne tips vernemen van Ron. En nu kan ik van start. Jij kan van start. We gaan naar het patronaat. En uh, die zit natuurlijk op de zijsingel uh, in Haarlem. Daar spelen de Memphis Maniacs. Zaterdag 17 februari om 7 uur s avonds. De masters of mashup timmeren inmiddels al ruim een decennium zeer fanatiek aan de weg. Waardoor de Memphis Maniacs nauwelijks een introductie nodig hebben. Velen van u zullen al een davelend festivalshow van deze man hebben meegemaakt. Maar juist in de clubs pakken de Maniacs extra uit met veel uitverkochte zalen als gevolg. Je weet namelijk nooit wat je precies kunt verwachten tijdens zo'n clubtour. Elk jaar bouwen de heren weer een nieuwe show... waarbij ingenieuze match-ups hand in hand gaan met een overrompelende performance. Strakke lichtshow, origineel decor en verbazingwekkende outfits. Wat je wel altijd kunt verwachten is een avond vol bezieling en musicaliteit tijdens een verrassende extra lange show... die het feestgehalte tot ongekende hoogte zal brengen. De Memphis Maniacs dus. Zaterdag 17 februari om 7 uur in het patronaat in Haarlem. Dan, we blijven een beetje in de muziek, maar wel aan de hele andere kant... naar Jessics, de Kika uh, Sprangers Quintet. Zondag 18 februari in de Pletterij, het debat- en cultuurcentrum in Haarlem... aan de Lange Heerenvest 122. Ruim een jaar geleden startte Kika haar quintet op het Utrechts conservatorium... In haar spellen en eigen stukken die ze voor deze groep schrijft... laat ze de melodie en lyriek spreken bovenop stevige groove, Stevige, ritmische bas en drums, met als tegenhanger elektronische soundscapes van de gitaar en keys... en romantische kleuren van de akoestische piano. Met haar quintet is Kika op zoek gegaan naar het verzoenen... van deze twee elementen in één bandgeluid. Haar muziek is geïnspireerd door vele stijlen en iconen uit het jazz. Fusion... Ze zal altijd op zoek blijven naar nieuwe inspiratie... en experimenteert live in muzikale conversaties met haar bandleden. Nou, ze is mond vol en ik uh, ben echt heel benieuwd hoe dat uh, klinkt. Maar goed, dat kunt u allemaal zelf gaan horen... in de letterij in Haarlem, zondag de 18e. Dan gaan we naar de toneelschuur aan de Lange Begijmstraat in Haarlem... Uh, vliegen zonder koord. Nou, als alles wat we kennen en lief hebben verloren is gegaan... hoe rapen we onszelf dan weer op om door te gaan? Het is niet uh, het makkelijkste onderwerp... maar danstheater Aja verpakt in een spannende, hoopvolle en ontroerende voorstelling. Vliegen zonder koord gaat over een familie die op de vlucht is... omdat het thuis niet meer veilig is. We volgen deze reis die ze maken... en hoe ze met vallen en opstaan een nieuw leven opbouwen... in een onbekende wereld. Hun verdriet om het verlies is voelbaar. Maar wat A vooral laat zien, is dat de vlieger altijd in de lucht blijft. Zelfs bij harde wind tegen. Open je ogen, open je hart en laat je meenemen op een onvergetelijke reis. Nog eentje doen? Ja, kan. Dan gaan we wandelen. In het donker, donker in de duinen. Uh, in de, ...aan de Middenduinweg Brouwerskookweg 1 in Overveen. Ga mee met de boswachter op een mooie wandeltocht door de schemering... ...en geniet van het donker in het duin. Spannend! Deze avondtocht is voor iedereen vanaf 10 jaar. Het daglicht neemt af als de nacht valt in. De kleuren in de lucht en van het duin veranderen met het invallen van de avond. Net als het geluid. Wandel mee, luister en wees ooggetuige. Misschien zie je nog reeën en damherten... Die zijn rond deze tijd ook actief. Of je hoort de bossau roepen. Ver weg en opeens dichtbij. Wat moet je wel doen? Trek stevige en comfortabele schoenen aan. Kleed je warm aan en neem vooral je verrekijker mee. Zaterdag 17 februari vanaf uh, om 5 uur en uh, zaterdag 24 februari om 4 uur... kan je deze avondwandeling maken. Dank je wel weer, Ron. Alsjeblieft. Nou, het klinkt heel gezellig, die wandeling. Absoluut, dat wil ik ook nog ja. eens een keer meer in. Mee, mee. ja, ja, ja. Ik wil eigenlijk ik zit er eigenlijk... Ja, ja, mooi, hè? Ja. <laughs> Niet alles kan. Goed, dank je wel, Ron. We gaan gauw weer verder. Artiest in het licht. Uh, Raymond van het Groene Woud. Hitte en bittere kou Niets kan me nu nog deren Omdat ik van je hou Bergen kan ik verzetten ik verdraag elke beet en snel Niemand zal dit beletten dat van je hou. Vroeger leek ik op deze plek verleuren. Ik wist toen nog niet wat ze waren. Rijk is ze mogen rijk zijn. Voor waanzin en voor Nooit zal ik ze benijden, omdat ik van je. Zelfs niet je kwaadste steken, omdat ik van je hou. Omdat ik van je hou. Omdat ik van je hou. Van harte Raymond van het Groene Woud, jarig vandaag. Hij is geboren op 14 februari 1950 in Schaarbeek. Uh, hij is een Belgische zanger, gitarist en pianist. En zelf noemt hij zich eveneens tekstdichter, filosoof en clown. Zijn teksten zijn soms opgewekt, ja, dan weer droevig... en filosofisch en soms toch ook wel heel erotisch getint... Van het Groene Woud staat vooral bekend om, uh, om zijn hits van uh, Meisjes... en uh, Vlaanderen Boven, uh, Je Veux, L'Amour, Cha Cha Cha, Brussels by Night... Liefde voor Muziek en Twee Meisjes. Nou, Ik heb gekozen omdat ik van je hou. Ook natuurlijk omdat het vandaag Valentijn is... en omdat het weer eens iets anders is dan uh, wat we altijd van hem, van hem horen. De zanger werd trouwens geboren en dat was voor mij een volslagen verrassing als zoon van Amsterdamse ouders. Zijn vader, Jozef van het Groene Woud... die vluchtte in 1947 naar Brussel... om aan de dienstplicht en met name deelname... aan die politi politionele acties in Nederlands-Indië te ontvluchten. In uh, België verwierf hij als gitarist en orkestleider bekendheid... onder de artiestenaam Nico Comes. En aanvankelijk woonde het gezin in de Hoogstraat en later verhuisde het naar Schaarbeek. Van het Groene Woud debuteerde in het begin van de jaren 70 als gitarist bij Johan Verminnen. En in 1972 vormde hij de groep Louisette met Erik van Nijgen en Johnny van Dierik. Maar ook droeg hij bij tot het album Vogelenzang 5 van Jan de Wilde. Onder het pseudoniem Raymond Lolansson schreef van het Groene Woud... de titeltrack Ritual te vinden op het gelijknamige album... uit 1971 van Nino Comes en His Afro Percussion Inc. Dat werd uitgebracht op Omega International. Nou, Even wat kleine feitjes achter elkaar. In 1998 verscheen het album Tot Morgen... met liedjes als Help de Rijken... <coughs> En in mijn hoofd en in datzelfde jaar zong hij de soundtrack... van de Nederlands-Belgische film Blazen tot 100 getiteld Ik zal jouw man zijn. Hij was van midden jaren 90 tot en met 2005 de vaste afsluiter op de Gentse feesten. Raymond van Groenewoud eindigde in 2005 op nummer 144... tijdens de Vlaamse versie van de verkiezing van De Grootste Belg... en uh, buiten de officiële nominatielijst trouwens... In 2005 liet Raymond van Groenewoud zich horen met het anti-Amerikaanse nummer Weg met Amerika. Dat was een protest tegen de politiek van George W. Bush en de Amerikaanse invallen in Afghanistan en Irak. Dit controversiële nummer werd niet zo goed geapprecieerd door een deel van de publieke opinie. En er werd een klacht ingediend bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. In 2008 nam hij samen met Stef Camille Carlens en Zita Zwoon de Wappersong op. Dit protestlied over het project van de Lange Wappersbrug in Antwerpen heet, uh, heeft Walk and Don't Look Back van Pieter Tosh en Mick Jagger als melodie. In 2009 werd bij Raymond van het Groene Woud de ziekte oculaire myasthenie gediagnosticeerd. En ik heb een vermoeden als ik uh, zo de naam lees dat het een oogziekte is. Goed, we gaan gauw uh, verder... want we hebben er weer een. Artiest in het licht. Ja, komt u maar. Bart vonken. Hij wil niet starten. Bart, kom op. Je moet optreden. Komt hij met Broken Heart. a smile, silence leaves me walking out the door As I pretend I did not read the signs I saw many times before Lately all the world seems painted in black and white and shaded every stroke every line, baby we've got nothing, No, we've got nothing left but time, a broken heart doesn't feel this. Dames en heren, ik draai hem een klein beetje weg... want we moeten naar het uh, nieuws toe, het regionale nieuws. Bart Vonke, hij is jarig vandaag. 14 februari 1984 is hij geboren in uh, Landgraaf. Dat uh, ligt in Limburg, hè, volgens mij? Ja, top. Even zo gauw. Uh, hij was een van de zeven leden van de jongerenband Chaotic... die voortkwam uit het uh, Jorin-programma Starmaker. En uh, met Starmaker collega Sita Vermeulen... scoorde Vonke de hit I Was Made To Love You. En het nummer Supergirl van de Duitse band uh, Riemann... flopte in eerste instantie, maar werd later alsnog een hit... omdat Vonke het veel zong tijdens Starmaker. Toen Chaotic, zoals de groep na hun debu debuutsingle zich noemde... er in 2003 mee stopte, ging Vonke verder in de muziekwereld. Hij ging studeren aan de Rock rockacademie... En hij legde zich tevens vast op. Uh, of toe, sorry. Op tekstschrijven. Hij uh, schreef onder meer samen met Jim Bakum het nummer Raak me aan. Dat op Bakkums vierde album vrij kwam te staan. En in november 2006 stond Vonke opnieuw in de top 40 met de band XYP. Nou, dit was uh, het, het nummer uh, Broken Heart. Wat hij samen met. Uh, Um, Esther de Wal uh, inzingt En ik vind het een prachtig nummer. En ik hoop dat we nog heel veel van dit soort mooie nummers... van Bart Vonke mogen gaan te horen gaan krijgen in de toekomst. Goed, dan uh, zit dit er even op voor zover. En dan gaan we nu over naar het volgende.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 Ze werd eruit gehaald en overgedragen aan de ambulancedienst... en de vrouw moest naar het ziekenhuis. De auto werd op vier wielen gezet en aan de kant geduwd... en brandweerlieden maakten het wegdek schoon. Een oudere vrouw is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding in Zandvoort. Ze werd hier bij het oversteken aangereden door een scooter. De scooterrijden gingen naar het ongeval vandoor... en werd elders in de stad aangehouden door de politie. Het slachtoffer stak even voor vier uur de Keesomstraat over... toen de botsing plaatsvond...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 De 36-jarige Heemstedenaar werd schuldig bevonden aan zeven gevallen van oplichting. Mensen vertrouwden hem hun salaris of uitkeuring toe om hun vaak ernstige schulden af te lossen. Hij betaalde echter geen schulden af en trof ook geen regelingen met schuldeisers. Hij, hij lichtte de mensen voor duizenden euro's op. De man moet ook een schadevergoeding betalen aan de slachtoffers. Tevens moet hij 16.000 euro teruggeven. Dat is volgens de rechtbank het door oplichting genoten voordeel. En de man is eerder veroordeeld voor oplichting. Enkele Zandvoortse visboeren hebben het idee opgepakt om een viskar te verruilen voor een kiosk. Omdat tegenwoordig alles ingezet wordt op duurzaam ondernemen, vinden wij het onzin dat we elke dag onze kraan bij zonsondergang moeten weghalen, zegt Arlen Berg, eigenaar van een viskar. De, de boudevaart wordt binnenkort opnieuw ingericht. De gemeente wil er daarom serieus naar kijken volgens verantwoordelijke wethouder Gerard Kuipers. Maar er zal ook gekeken moeten worden naar andere belanghebbenden. En er zal ook onder andere het bestemmingsplan gewijzigd moeten worden. Maar hij ziet inderdaad wel kansen. Vooral ook omdat men dan meer duurzaam kan werken. Een samenhangend en hoogwaardig netwerk waardoor fietsers vlot tussen de stedelijke kernen... en vanuit het stedelijke gebied de natuur in kunnen fietsen. Met aandacht voor beleving, bewegwijzering, herkenbaarheid en veiligheid. De ambitie voor zo'n fietsnetwerk is er. Vorige week hebben de gemeente van de MRA, Rijkswaterstaat... de provincies Noord-Holland en Flevoland en de vervoerregio Amsterdam... de intentieverklaring getekend om dit fietsnetwerk gezamenlijk te realiseren. Namens de gemeente Zandvoort heeft wethouder Gerard Kuipers zijn handtekening, handtekening gezet. Dan als laatste. De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag... rond 5 uur s ochtends op het president Steinstraat in Haarlem... een 33-jarige man onder vast adres aangehouden. Hij was hier vermoedelijk op inbrekerspad... Buurtbewoners zagen de man lopen met een zaklamp en schakelden politie in. Agenten zagen even later een man in de omgeving lopen die aan het signalement voldeed. De verdachte is voor naderse onderzoek ingesloten. Tot zover het nieuws. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. En dan weer verwachting van de KNMI. Vandaag is er veel zon.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 Met name in het noordoosten en oosten kan het door het sneeuwval wit en glad worden. De minimumtemperatuur loopt uiteen van 4 graden lang de westkust tot rond het vriespunt in het noordoosten van het land. De zuidoostenwind is matig, aan zee en boven het IJsselmeer krachtig. Morgenochtend is het bewolkt en valt er nog regen. In het noordoosten valt het mogelijk nog natte sneeuw waardoor het daar ook glad kan zijn. Vanuit het westen komen er ook droge perioden, maar het blijft bewolkt en kan af en toe nog regen vallen. In de middag klaart het in het westen soms op. In de de middagtemperatuur loopt uit 1 van 4 graden in het noordoosten tot lokaal 10 graden in het zuidwesten. De wind draait naar het zuidwesten en is matig aan zee en boven het IJsselmeer soms krachtig. Tot zover! Ik ben hem Dream. rain, chili con carne, sparkling champagne. Let there be birds to sing in the trees. Someone to bless me whenever I sneeze. Let there be cuckoos, a lark and a dove, but first of all, please let there be love. But first of all, please let there be love. Mm, love. Mm, love. Let there be love. Yeah, yeah. Het prachtige stemgeluid van Nat King Cole. En nou zou u in ieder geval verwachten, dat gaat natuurlijk om hem als artiest in het licht zijn, maar niets is minder waar. Het ging om George Shearing. En dat was de toetsenist op dit nummer. En George Albert Shearing, geboren op 13 augustus 1919 in Londen, was een Brits-Amerikaans jazzpianist die is overleden in New York. En dat was dan vandaag. Zeven jaar geleden in 2011. Shearing werd blind geboren en leerde op driejarige leeftijd piano spelen. En na een beperkte opleiding en uitgebreid luisteren naar jazzopnames... begon hij in hotels, clubs en pubs in de omgeving van Londen te spelen. En het, dat was soms solo en soms ook met dansorkesten. In 1940 sloot Shearing zich aan bij de populaire band van Harry Perry, een ster in het Verenigd Koninkrijk. En hij trad op voor de BBC, speelde met de in Londen gevestigde groepen van Stephanie Crappelli in de vroege jaren 40 en won zeven opeenvolgende Melody Maker Pulse. In 1946 vestigde Shearing zich in de Verenigde Staten... en in 1955 werd hij tot Amerikaans staatsburger genaturaliseerd. Hij leidde een quintet, uh, piano, met jazzgitaar, contrabass, drums en vibrafoon... dat in de loop van de jaren Stielemans, uh, Cal Chader, Margie Himes... Uh, Dan Best, uh, Israel Crosby, Pass en Gary Burton bevatten. En Shearing maakte een serie populaire opnames... zoals bijvoorbeeld September in the Rain... en zijn eigen compositie Lullaby of Birdland. Tot zover uh, George Shearing. Dat was even een prachtig nummer, Let There Be Love. Um, we gaan, denk ik, even door met de cultuuragenda... want Ron had nog een paar dingen voor ons in petto... waarvan hij absoluut wil dat we dat horen. Dus uh, ik ga jouw melodietje weer aanzetten... Ja, want we hebben nog een paar dingetjes en ik zal het kort houden, want de tijd begint Christen, echt te ja, dringen. ja, ja, ja. We moeten heel snel gaan praten. Stad in Haarlem, <laughs> de opera Antigona, zaterdag 17 februari om half acht. Antigona, de nog zeer actuele opera van de 18e eeuwse componist Tommaso Sotraeta, is een echt familiedrama. Een burgeroorlog en een politieke drijfveren in combinatie met persoonlijke ambities leiden tot een verscheurde familie. Treta baseerde zijn opera op het verhaal van Sophocles. De muziek in Antigona doet denken aan die van Mozart en in het, in het met monumentale koorscennes, dramatische aria's... en een kleurrijke orkestratie. De regie is handen van Floris Visser, de succesvolle jonge opera-regisseur... die in 2014 doorbrak bij Bolshoi, opera en genomineerd werd... voor het Gouden Masker, de belangrijkste theaterprijs in Rusland. Echt bijzonder. Dan nog uh, Societeitsvereniging Haarlem aan de Zeilweg 1. Uh, de tangoavond zondag 18 februari. El Compas is een groep Haarlemers die de liefde voor Argentijnse tango wil delen met anderen. Een van de activiteiten is een maandelijkse salon in een prachtige gebouw aan Societeitsvereniging. Iedere derde zondag van de maand tussen 6 en 10 uur. S'avonds komen dit unieke decor, de Tango-muziek en de intimiteit van de dans samen. Geen wonder dat steeds meer liefhebbers van de Argentijnse tango de weg vinden naar de zeilweg. Er is iedere maand een andere tango-dj en er is regelmatig live muziek en of demonstratie. De nadruk ligt op de klassieke tango met soms een kort uitstapje naar de neo- of non-tango. Dan nog even een hele korte, want dat is voor vanavond en misschien zijn er nog kaarten voor Bert Visser. Uh, in de Stad Schouwburg in Velsen. En die begint om kwart over Wilt u vanavond daar nog heen? Echt een aanrader. Maar bel eventjes uh, met de Stad Schouwburg. Of die kaarten nog uh, er zijn. En, en wees gewaarschuwd. Willem Bruis zit ook in de zaal. Oh, nou dat, uh, dat is zeker een uh, waarschuwing waard. Tot zover dan. Want de tijd gaat dringen. En Willi uh, ja. wil nog wat draaien. En ik wil ja, ook nog wat muziek horen. Ja, ja. Oké, okay, dankjewel. En uh, heel veel plezier vanavond bij Bert Visser. Mocht het lukken. We hebben twee dingen door elkaar, hoorde je dat? Ja, maar we hebben tijd tekort, dus we gaan gewoon. Ja, dan dan door zo elkaar is het. Doen. Alles door elkaar. Ja hoor. Het maakt we ons doen alles niet uit. tegelijk. <laughs> dat is stereo. Links en rechts heb je een oh. luidspreker. We maken gebruik van. Linden Linden, David Hall. Thank okay. you. mooi muziekje. Dit uh, is Linden David Hall, die u hoort. En uh, hij staat vandaag uh, in onze rubriek Artiest in het Licht. En waarom? Het is al zijn sterfdatum. En dan denk je, jeetje, dit is toch niet zo oud, die muziek. Nee, en dat klopt. Uh, Linden David Hall is uh, geboren in uh, de wijk Wandsworth. Dat is in Londen, op 7 mei 1974 maar is veel te jong overleden. op 14 februari 2006. Hij was een Britse zanger, tekstschrijver, arrangeur en producent. En zijn grootste hit was. Uh, Sexy Cinderella. Dat is ook een erg mooi nummer, maar ik was hier erg van gecharmeerd. Um, Hal ontdekte als tiener de soulmuziek. nadat hij met zijn vader. naar een concert van Liv was geweest. Hij leerde zichzelf gitaar spelen. En Wacht even hoor, even dat muziekje afzetten. Um, en begon liedjes te componeren. En in de herfst van 1997 nam hij zijn eerste plaat op. Eerste plaat op, sorry. Getiteld Medicine for my pain. Uh, deze verkocht heel slecht. Totdat van het nummer Sexy Cinderella een remix gemaakt werd. Die in Groot-Brittannië op nummer 17 kwam te staan en van het album werden 100.000 exemplaren verkocht. En in 1998 won Hall hiervoor een prijs voor de beste nieuwkomer op de Mobo Awards. Het uh, Hall speelde in de film Love Actually, waarin hij All You Need Is Love zong op een huwelijk. In oktober 2003 werd bij hem het Hodgkin-lymfoom vastgesteld. Dat is een hele agressieve vorm van kanker. Hij overleed in 2006 op 31-jarige leeftijd aan deze ziekte. En in november dat jaar kwam zijn wens in vervulling... een Benefietconcert in Londens Jazz Café... om geld op te halen voor de African Caribbean Leukemia Trust... en Race of Sunshine. En uh, hier deed je grote sterren aan mee, zoals Pine, Beverly Knight... Andrew Rochford, Shola Ema en Mrs. Dynamite. Nou, de, vreselijk dat die man zo jong gestorven is. Anders hadden we vast en zeker heel wat mooie werken van hem kunnen luisteren. Um, maar goed, het is niet uh, zo ver gekomen. We gaan naar de volgende artiest in het licht. En um, dat is deze Maceo uh, Parker. Check Time to set it off, sweat it off Get on the floor, everybody Move your mind, we wanna see you bounce Around the club, Thinking back to when It was fun, it's built as a dove From day one, architect with a funk Blueprint, the notes he bent, The style Unique like his fingerprint, the time He spent hard at work, large at work Creating a style that will make the next jump So, prepare yourself for this demonstration Of syncopation and dedication His reputation, the reason for duration Of his funky style, that's been around For a while, hip hop Post a child, uh, Mason's groove will make your move. Show him groove. He's a bottle from punk old school. And if you're hungry for a blessing, you true. He's known for all night lessons. Better pull up a bar stool, uh, ELOS. I must confess that I can attest to the 15 round funk best of Macy. Yo, find the spot in the show when he's taking a rest. And you'll be hard pressed just as sure as the sun in the sky rises and sets like and troubles. And yeah, definitely bet that this funk is guaranteed to you cut your bleed. Marty we The turn around by Rashi. So make you move your body, move your body eh, Everybody, move your body, move your body oh, Move your body, move your body eh, Everybody, move your body, move your body Like this Met uh, de geweldige muziek van uh, Maceo Parker, uh, Maceo's groove op de achtergrond. Wat een lekkere, swingende muziek zeg. Lekker hè, lekker ah. hè. Ja, we gaan hem wel uit uh, uh, proberen te laten draaien. Maar we gaan richting het einde van ons programma. Ik wil nog even zeggen dat uh, wij deze muziek draaien... omdat Maceo Parker op 14 februari 1943 geboren is in Kingston, North Carolina. Hij is een Amerikaanse funk, soul en jazz sexist, saxofonist. En het meest bekend door zijn samenwerking met James Brown. En voor ons ook met Candy Dulfer. Uh, wij gaan afscheid van u nemen. Uh, met deze heerlijke swingende klanken op de achtergrond. Ron, ontzettend bedankt voor je enorme bijdrage weer vandaag. <laughs> het was een feestje Donny. het was een Zo feestje. Zo is het, gelukkig Gezellig. maar. En uh, we hebben het weer heel graag voor u gedaan. Ik hoop tot gauw weer en geniet nog even lekker. Lekker van Macheo, fijne dag en bedankt voor het luisteren. So run and